Volgens haar zijn veel directeuren bij het COA vertrokken omdat de organisatie moest inkrimpen. PvdA-kamerlid Spekman heeft een spoeddebat aangevraagd. Hij vindt dat het geld dat naar het COA gaat beter besteed kan worden aan de opvang van asielzoekers met kinderen. pvv kamerlid Fritsma vindt dat COA-bestuursvoorzitter Al-Bayrak onmiddellijk moet opstappen. De Rotterdamse politie heeft een vijfde verdachte aangehouden in verband met de gewelddadigheden... gisteren voorafgaand aan de wedstrijd van Feyenoord tegen de Graafschap... De 20-jarige man komt uit Capella aan de IJssel en was herkend op camerabeelden. De, de politie denkt op basis van die beelden nog meer mensen te zullen aanhouden. Volgens korpschef Paul waren het idioten die gisteren de ingang van het Maasgebouw bestormden... uit protest tegen het beleid bij Feyenoord. Pauw vindt dat de agenten terecht hun pistool trokken... omdat ze werden aangevallen met een ijzeren staaf. Wielrenner Robert Geesink is uitgeschakeld voor de rest van het seizoen. Tijdens een training kwam hij hard aanval val en brak zijn bovenbeen... Geesink mist nu het WK in Kopenhagen van volgende week. Ook deelname aan de ronde van Emidie, die hij de afgelopen twee jaar won. En de ronde van Dobberdijen kan Gezink vergeten. Hoe lang de Rabo-renner precies is uitgeschakeld is nog onduidelijk. Dan het weer in het middenland overwegend droog, aan de kust en in het zuiden nog een enkele bui. Minimaal vannacht rond 10 graden. Morgen afwisselend buien en zonnige periode en een middagtemperatuur van een graad of 17. Dit was het NOS Sjoen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een f ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Tap Tapie.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 die Zij dagen